Mark Hukker met het nos journaal Het door rebellen beheerste deel van de Syrische stad Aleppo is door zeker twintig luchtaanvallen getroffen. Dat melden diverse bronnen met waarnemers op de grond. Het is onduidelijk of de wijken worden bestookt door de Syrische strijdkrachten of door Russische gevechtsvliegtuigen die de troepen van president Assad ondersteunen. In Aleppo, de grootste stad van Syrië en het vroegere zakelijk centrum van het land, zijn de afgelopen negen dagen bijna 250 doden gevallen.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 China weigert het Amerikaanse vliegdekschip USS Stennis toegang te geven tot de haven van Hongkong. China heeft geen reden gegeven voor het weigeren van de Stennis en zei alleen maar dat een bezoek niet goed uitkomt. Het vliegdekschip patrouilleert in de Zuid-Chinese Zee, een regio waar China steeds meer territorium claimt. Met de militaire manoeuvre wil de Amerikaanse marine onderstrepen dat Peking niet mag tornen aan de vrijheid van de scheepvaart. De VO-raad ziet weinig in het pleidooi van PvdA-leider Samsom... voor meer brede scholengemeenschappen. Als ouders graag categoraal onderwijs willen, bijvoorbeeld aparte gymnasia... dan moet het onderwijs daarin blijven voorzien, vindt de VO-raad. De PvdA-leider denkt dat kinderen op een brede scholengemeenschap... makkelijker kunnen overstappen van het ene schooltype naar het andere. Het weer het blijft bewolkt in het zuidoosten en er valt soms wat regen. In de rest van het land kan een enkele bui vallen. Verder schijnt vooral in het westen de zon... Het wordt een graad of 11. Morgen vrij zonnig en droog en dan wordt het 15 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Diemen en Muiden 3 kilometer. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Knopend Velzen 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een nieuwe aflevering van Sanford op Zaterdag bij CFM. Je hoorde de single van Nico en Vins, dat was Am I Rone. Het is 7 over 2, we zeggen Sanford een hele goeiemiddag. En welkom bij Sanford op Zaterdag. En tegenover mij, Cor Draaier. Goedemiddag, Cor. Ja, goedemiddag, Rob. Ja, want Albert Jan die heeft een dagje vrijgenomen, want hij is jarig. Ja, van harte gefeliciteerd, Van harte -Jan. gefeliciteerd, collega. En hij is lekker aan het genieten vandaag op het circuit en bij de reddingsbootdag. Volgens mij wilde hij alleen maar vrij, omdat hij naar het circuit wilde. Ja, volgens mij ook. <laughs> <laughs> wat gaan we vanmiddag allemaal doen, hè, Cor? Ja, we hebben natuurlijk vanmiddag weer allerlei uh, Zandvoort nieuws. En uh, daar gaan we zometeen wat berichtjes van voorlezen. Om half drie hebben we het weerbericht over, ja, over Zandvoort. Daar gaat mijn gedicht trouwens ook over. <laughs> en we hebben Dolly erop uitgestuurd naar de KNRM. Want er schijnen wat technische problemen met de boten zijn. Maar daar worden we straks meer over. En hebben natuurlijk allerlei nieuwe nieuwtjes. Oké, okay, dat vanmiddag dus uh, tussen 2 en 3 uur. Ja, de kwalificatie in uh, Sochi is inmiddels ook uh, gestart. En daarvoor hebben we ingeschakeld. Ja, niet zomaar iemand hoor. Nee, Willem van Dessen. Hij volgt voor ons de kwalificatie in even na 3 uur. Hoor je zijn verslag daarvan? Dat allemaal bij CFM zaterdagmiddag. voort een hele goede En leuk dat jullie luisteren. Disco. Zaterdagmiddag. Je hoorde de tramps en de disco party bij CFM. 12 over 2, een goede middag. En CFM uh, is uh, niet alleen op de radio te beluisteren, maar ook 24 uur per dag op tv. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text TV, op kanaal 45. G en kijk je digitaal op tv, dan ga je naar kanaal 40 via SIGO. Ja, zo dadelijk de nieuwste nieuwtjes met Coor Draaier. Maar eerst gaan we luisteren naar deze seizoen uit de jaren 80. Hier zijn de Belstars.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 De Belstars en Sign of the Times. Het is tijd voor Salford's uh, Nieuws in het Kort. En voordat je aan je berichten begint, Cor... Ja? Ja, 27 april tot 5 juni zou die in Sanfoort staan. De City Skyliner. Ja. Weet je wel, die uh, 81 meter hoge toren? Heb jij hem al gezien? Ik heb hem nog niet gezien, nee. Ik heb er ook nog helemaal niks over gehoord verder. Nee, wel Waar ook. is hij gebleven? Ja. Was het niet op 1 april of zo? Uh, nee, het was uh, ergens eind december ja. dat het uh, ter sprake kwam. Maar helemaal niks meer gehoord. Ja, er zijn vorig jaar natuurlijk wel meer dingen ter sprake gekomen... die niet zijn gerealiseerd. Ja, ja. Oké, okay, dus uh, mocht iemand het uh, weten hoe het uh, daarmee zit... laat het even weten aan CfM. Ja, en verder zijn we natuurlijk weer hartstikke trots... want uh, Zandvoort heeft weer opnieuw de blauwe vlag erop. Ja... En deze week heeft de gemeente Zandvoort de blauwe vlag in ontvangst genomen. En de vlag die is vooral in het toerisme heel belangrijk. Want die geeft aan dat Zandvoort een veilig strand heeft dat ook nog eens goed schoon is. Zandvoort heeft de vlag nu al 26 jaar. En de blauwe vlag is een exclusief eco-label dat wordt uitgereikt aan meer dan 3500 stranden. En jachthavens in ruim 30 landen in Europa, Zuid-Afrika, Marokko, Nieuw-Zeeland, Canada en het Caribisch gebied. Met name Duitsers die zijn zeer gecharmeerd van de blauwe vlag. En het is voor onze oosterburen een pre om naar een plaats te gaan die de vlag mag voeren. Nou, Afgelopen dinsdag was het de bedoeling dat de vlag feestelijk gehezen zou worden. Maar dat ging helaas niet door. Want er was te veel wind. Oh, ja, oké. Okay. Ja, dan zijn die kapot waaien. Dus ja, dat hebben ze niet gedaan. Hij is wel onontvangst genomen trouwens door de wethouder Cialik. In een strandtent, heb ik begrepen. Nou, verder hebben we nog uh, een, uh, een wilde west-west... Ja, Wild west achtervolging gehad in het centrum. Afgelopen dinsdagmiddag er zagen patrouillerende politieagenten een auto rijden... die bij controle niet verzekerd bleek te zijn. En op het moment dat de bestuurder een stopteken kreeg... ging hij er vandoor en ontstond er in het centrum een wilde achtervolging... met piepende remmen en zwaaiende sirenes en allerlei toestanden. Nou, in ieder geval. De achtervolging kwam tot een abrupt eind... toen de bestuurder op de Zwaluweestraat een geparkeerd voertuig ramde. Hij was dus niet zo heel goed in het besturen van die auto... En hierna ging hij er samen met een andere inzittende te voet vandoor. Met behulp van diverse omstanders is de verdachte bestuurder... aan de andere kant van het centrum aangehouden. Hij bleek pas 16 jaar 16 oud te zijn. Dus 16 jaar? Ja. En hij was dus niet in het bezit van een rijbewijs. Nou, dan mag je dus rijden in een auto als je geen rijbewijs hebt... als je een Formule 1-wagen rijdt. Want ja, daar hadden we Max Verstappen voor. Nou, de andere inzittende die heeft zich inmiddels ook later op het politiebureau gemeld... en er is een onderzoek ingesteld naar de herkomst van de auto... Nou, voor de strafbare feiten die de bestuurder gepleegd heeft... zal opnieuw een proces verbaal worden opgemaakt. Want de verdachte bleek namelijk ook op 15 oktober van vorig jaar... ook al te zijn aangehouden na wilde achtervolgingen in het centrum van Zandvoort. Dus wederom tegen de lamp gelopen. Wederom tegen de lamp gelopen, ja. Het ging toen om een motorscooter, maar nu om een auto. Dus ja, misschien dat hij de volgende keer van een bus zat of zo. Ik, ik heb geen idee. Oké, okay, dankjewel Cor. Het Zandvoorts nieuws in het kort. Na te lezen onder meer op de CFM-app. Muziek van nu, nu.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 Jaren geleden uitgebracht En helaas hoor je hem veel te weinig op de Nederlandse radio Nou hebben wij bij deze verandering gebracht Je hoorde with my man Ja een hele hoop ophef over onze Schelpenkar Cor. Ja want, want uh, die, ja, ook... ja, die is een beetje in elkaar gevallen En uh, moet die nou opgeknapt worden Of niet Ja ze nog gaan plaatsen op de rotonde bij het nieuwe unicum En toen ze hem daar wilden plaatsen toen donderde die allemaal aan elkaar ja. Dus ja, maar goed, er is goed nieuws... want Jaap Brugman die heeft besloten om actie te ondernemen op deze schelpenkar... want hij was toch wel heel erg uniek. Dus hij heeft gekeken of er nog wat andere inwoners konden zijn in Zandvoort... die bereid waren om hem te helpen om de schelpenkar opnieuw te restaureren. Nou, dat is inmiddels gelukt. De Amsterdamse fijnhouthandel die zal het hout voor het wiel en de boom gaan sponsoren... en het Zandvoortse metaalbewerkingsbedrijf Martijn Jacobs, die in Zandvoort Noord zit... die zal de as van het wiel en de zogenaamde kluns, zoals het heet, gaan maken. En samen met Jan Kol... ...mij ook niet echt onbekend... ...gaat Jaap Brugman de 100 jaar oude Schelpenkar... ...weer helemaal in orde maken. Nou, dan nou wordt er nog gezocht naar een afgesloten ruimte... ...waar de kar gerestaureerd kan worden. Dus iedereen die dus misschien beschikt over zo'n ruimte... ...ik denk bijvoorbeeld aan een strandtent die een loods heeft... ...waar wat ruimte is... ...waar die dus in een paar weken tijd in orde kan worden gemaakt... ...die worden bij deze opgeroepen om zich te melden... ...bij het Zandvoort Museum, bij Jan Kol zodat ze dan uh, die schelpenkar kunnen restaureren. De planning is nog steeds om het uh, te plaatsen voor het zomerseizoen. op de rotonde bij het Nieuw Unicum. En dat is natuurlijk goed nieuws. Ja, zou zo mooi zijn. Schelpenkar, joh, dat is een mooi ding hoor. Mooi als hij weer gerestaureerd is door Jan, Kool en uh, alle anderen. dadelijk het CFM-weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst Frans. I crawl the desert on my hands and knees. Rehearsing my pretty, place. Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run a thousand miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break breathe until I got close enough. Then I'd do it all again. If I really had the chance.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 blijft een mooie single, hè? Deze van Frans en If I Were Sorry... Zie je voort? Zo en zo werd het precies half drie. Hier is het weerbericht met collega Koor Gisteren kwam het nog tot enkele buien. <coughs> maar in de middag bleef het over het algemeen droog met geregeld zon. De temperatuur steeg naar een graad of 11, 12. Vandaag is het over het algemeen bewolkt en geleidelijk neemt de kans op een bui toe. Voornamelijk in het binnenland. Later op de dag klaart het vanuit het westen op en komt dus geregeld de zon tevoorschijn... De zwakke wind draait naar noord en wordt overwegend matig en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 9 langs de kust en naar 11 elders. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordenwind daalt de temperatuur naar een graad of 5. Morgen, dan is het alweer 1 mei, zijn er flinkere perioden met zon. De wind waait uit het noorden en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt naar 13 tot 14 graden. Kortom, zeker geen verkeerde dag voor de diverse buitenactiviteiten. Na morgen is er vooral dinsdag kans op regen of enkele buien. Maar voor de rest is het droog met geregeld zonneschijn. De temperatuur loopt langzaam op en stijgt donderdag. Hemelvaartsdag, beveiligingsdag naar een graad of 17. Ook daarna lijkt de temperatuur op niveau te blijven. Wat hebben we lang moeten wachten, maar binnen een week is het zeer aangenaam. Kortom, nog even geduld op dus Rico Scheuder van Het Weer. Zo, dat zijn goede berichten, hoor. Ja, het is te veel te koud, man. Ja, het Dat is niet normaal. Koningsdag, jongen, jongen, jongen, jongen, Wat uh, een kou, hè. Uh, we hebben een winterjas aangelopen. Nou, wel gezellig uh, in het centrum. Ja, het was wel gezellig. Ja, geen kramen, veel te hard wind. Jawel, maar uh, later uh, ging het uh, steeds gezelliger worden. Ja, dat top, ja. Ja, ja. ja, ja, ja, rond, ja, ja. Die terrasjes. Ja. ja, precies. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op de site van Lex van der www.meteopagina.nl. was het weer? Het en mocht Lex nu luisteren, we hopen je snel weer te zien in de studio. Lex, heel veel sterkte. En tot snel weer bij CFM voor het weerbericht op de zaterdagmiddag om half drie. Jawel, wou je nog wat zeggen? Ja, zou het weer nou beter worden als, uh, als hij het weer gaat doen? Ja, zeker weten. Ja. Dan wordt het weer echt mooi hoor. Hier is Kovacs en Ding.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 Soul, but it doesn't mean the stories I'm told. I'm new and finding the sound, don't have the feeling I'm. See to attack Op de zaterdagmiddag van CFM hoor je de single van Kovacs en Digging. Ja, Q2 momenteel gaande van de kwalificatie in Sochi in uh, Rusland. Alles over die race straks van uh, Willem van Deze in uur 2 van dit programma. Hier is Mr. Pik. Muziek vergeten wij zeker niet te draaien bij CFM. Wat dacht je van deze van uh, Mr. Big? Dat was Romeo. Ja, dit weekend op het circuitpark Zandvoort ook weer uh, race rijden. We hebben we het over de historic uh, cars. Zandvoort, ja. Zandvoort Trophy. Ja, die daar uh, rijdt. Ja, want uh, dit weekend uh, is het weer feest op het circuit. Aan het start van de historische Zandvoort Trophy... verschijnen diverse raceklassen met historische tourwagens en GT's... uit vervlogen tijden. Een van de raceklassen die aan de start verschijnen... is het Nederlands Kampioenschap voor historische tourwagens en GT's. En deze klasse is sinds 1997 het officiële NK voor tourwagens en GT's... uit de periode 1947 tot en met 1965. En Rob, dat is echt geweldig. Ja, mooi hè? Toeschouwers kunnen wagens zien rijden als de Ford Lotus Cortina... de Ford Anglia, Fiat Abad 1000 TC, Mini Cooper S, BMW 1800 TL... Ford Mustangs, Ford Falcon... Volvo, Amazon en veel meer merken die een gevoel van nostalgie oproepen. In de gt klasse rijden merken rond als de MGB en de Triumph TR4... maar ook de Alpine A110, Marcus 1800 GT... de Austin Healey 3000, Jaguar E-Type, Chevrolet Corvette... Ja, ga nog even door. En een andere bekende competitie is de MG Competition. Naast deze klasse komen ook de NK Hark uit de periode 1982 tot en met 1990 aan de start... Het weekend kent ook de Duitse inbreng van de Triumph Competition. En al met al heel veel racehistorie dus dit weekend. En de organisatie is in handen van de De Hark. En dat staat dan voor de Historische Autoren club. Ja, mocht je de jarige Jop willen feliciteren hebben we het over Albert-Jan. Nogmaals voor harte, dan moet je even naar het circuit denk ik. Want daar loopt hij rond. Daar loopt hij zeker rond. Op zijn verjaardag. Jawel, zo dadelijk gaan we naar uh, Dolly Tempirix is bij de Redingsbooddag bij Beach Club 10. In de vroegte van de morgen...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 Breng me naar het water. En waar gaan we heen? We gaan naar de zee. Naar de, naar de zee. Het water. Naar het water. Naar Beach Club 10. Want uh, daar is uh, Dolly Tempirikos collega, bij de reddingsbootdag al daar. Goedemiddag, Dolly. Hey, goedemiddag, ook. Goedemiddag, Rob. Hallo dan. Hallo, hallo. Hallo. Ja, klopt. Ik zit hier uh, op het strand bij Beach Club 10. En uh, het is hier een, een hele gezellig gevoel en informatief ook. Want het is natuurlijk de van de reddingsbootdag vandaag. En daar doet de zandbot uiteraard aan mee. Ja, en nou dan schijnt er een probleempje te zijn met, uh, met de boot. Maar ook met het geluid, Dolly. Ja. Zodat je hem ietsje harder kunt zetten, want hij komt heel, heel slecht binnen. Dat is even het knopje omhoog draaien. Dan moet jij even Ja, we gaan het even proberen, ja. Gaat hij harder? Zeg eens wat. Ja, omhoog. Ja. Nou weet je wat we doen? We draaien even één plaat en dan komen we zo meteen weer bij Dolly uh, terug. Ja. Doe het even op een andere manier. When I Hij heeft een klein stukje techniek, hè? Maar zo dadelijk proberen we het nog een keer, hoor. Met Dolly Tapirik op het uh, strand. De reddingsbootdag uh, nog tot, uh, to, uh, tot aan... Uh, ja, kunnen we het proberen? We, we gaan het even proberen. Dolly? Ja, hé hey, hey, Ja, je bent er. Ja, gelukkig. Ja, ik heb niks anders gedaan. Dus ik weet niet waar het okay. aan gelegen is. Oké. Okay. Nou. nou, fijn, fijn. Je bent bij Beach Club 10, want daar is vandaag de reddingsbootdag. En wat er ja. minder goed bericht over de reddingsboot zelf, hè? Ja, dat was heel jammer. Inderdaad, het is de nationale reddingsbootdag vandaag. En uh, ook Zandvoort doet daar aan mee. En het, uh, het ziet er hier allemaal gelikt uit bij Beach Club 10. Het zit... Uh... De, de KNRM afdeling Zandvoort zit in dat, in dat extra gebouwtje bij de 10. Bij de, de, de en daar hangen mooie vlaggen. Er is een uh, mini-tentoonstelling. Uh, er is van alles uh, te zien, te vragen en te doen. Dus het is absoluut de moeite waard om hier naartoe te komen. Zonnetje schijnt ook nog lekker. Heerlijke temperatuur. Dus, uh, en er zijn allemaal mensen die uh, van alles kunnen vertellen. En daar heb ik er hier... Drie van, en uh, burgemeester Niek Meijer zit hier voor mij, want die is ook verbonden aan de KNRM. En uh, die was vanochtend op de boot aanwezig toen uh, de boot zei, bekijken jullie het maar. Het was even een spannend momentje, hè, burgemeester. Ja en nee, want ik merk dat ik ben gewend aan de mannen van de KNRM. Dus ik dacht van nou, het gaat goed komen, maar de andere, andere gasten aan boord hadden toch zoiets van toen dat alarm ging van wat gebeurt hier? ja, nou, dat kan ik me helemaal voorstellen, want daar reken je natuurlijk helemaal niet op. Maar ja, het zijn machines, dus het kan stuk gaan. Ja, dat, dat, dat zie je. Het is materiaal en dat kan een keer kapot gaan. En wat ik het mooie vind, dat ik reed net langs het boothuis, ik kwam hier vanmiddag weer terug. En dan zijn ze de aan het repareren en ik vermoed dat zo over een uur, die weer operationeel is. Dus dat laat zien hoe professioneel de KNRM is. Kijk, dat bedoelen we maar even. Zijn jullie er nog? Hoor ik jullie nog? Ja, je hoort ons prima. Ja, oh, Wij oké, horen jou ja. uitstekend. Nee, ik denk ik test het nog maar even, dat we niet voor niets aan het praten zijn. En uh, ja, het is natuurlijk heel sneu voor de donateurs die hier naartoe gekomen zijn, omdat ze jaarlijks dan dit ritje, zo'n ritje mee mogen maken met de boot. Maar uh, ik heb me laten vertellen dat dat uh, wel opnieuw gedaan gaat worden, hè Gilles? Uh, zeker, we, uh, alle mensen die hier komen en uh, helaas teleurgesteld moeten worden wat het meevaren uh, betreft. Die krijgen de keuze uh, uiteraard om naar een ander station te gaan. Uh, het is landelijk, dus alle stations doen mee. Maar de mensen die daar niet in staat uh, toe zijn, die uh, kunnen bij ons uh, zich melden. En uh, daar gaan we ze een andere keer uitnodigen en een soortgelijke dag uh, alsnog laten meevaren. Dus we gaan een alternatieve reddingbootdag organiseren binnenkort voor de alle gedeputeerde lorateurs. Uh, nou, en dan is CFM er natuurlijk weer bij, vermoed ik. En uh, dan heb ik hier ook uh, Hein Schrama naast me. Die was ook aanwezig op de boot toen die stuk ging. En ik liet me net vertellen door uh, Gilles dat het hem opviel dat op het moment dat het alarm afging, dat alle gezichten van plezier ineens helemaal serieus werden. Wat ging er door je heen, Hein? Nou, nou het eerste wat ik dacht was dus, uh, oh nee, want uh, dat is natuurlijk niet wat je hoopt op een reddingbootdag, waar je eigenlijk alleen maar uh, blije donateurs wil zien uh, uh, die kunnen zien waar hun geld blijft en, uh, en waar wij kunnen laten zien wat voor uh, mooie werk we kunnen doen en op het moment zelf, kijk, uh, het alarm gaat af en dus dan kijk je wat er is en dan, uh, ja, natuurlijk dan, uh, dan, dan gaat er wel iets anders dan door, je, door je heen dan even met, uh, met, die, met je donateurs varen ja, snap ik helemaal. Nou, uh, is het, uh, dat zijn, zijn, de KNRM is heel goed voor zijn donateurs. En ik liet me net ook door de burgemeester vertellen dat uh, ook de jubilarissen van de donateurs uh, heel goed bedacht worden. Kunt u daar iets over vertellen? Jazeker. Wat de KNRM echt heel bijzonder maakt is dat uh, de KNRM wordt betaald en in leven gehouden door mensen zoals u en ik. Mensen die geld geven. Jaarlijks als redder aan de wal of bij legaat als zij overleden zijn. En die redders aan de wal, dat zijn mensen die dat al voor 50 jaar en langer, die hebben wij en talrijke doen. En die worden ook één keer per jaar uitgenodigd over heel Nederland, bij elk station afhankelijk van de postcode waar ze wonen. En dan mogen ze ook op zo'n dag mee. Maar dan geven wij vooral die waardering terug voor dat langjarig betrokken zijn bij wat wij doen. Kijk, ik bedoel maar even. Hè, het wordt zo enorm gewaardeerd dat mensen helpen om de KNRM in stand te houden... en uh, boven water te houden, want dat is natuurlijk heel belangrijk. En zeker als kustbewoners uh, moeten we ons, realiseren we ons enorm goed... dat die zee heel veel plezier kan opleveren, maar ook heel veel verdriet. En daarom zijn al die mannen van de KNRM hier... om uh, te zorgen dat als de, nood, als de nood aan de man is op zee dat zij direct inzetbaar zijn om hulp te verlenen. En uh, daarvan kunnen er nooit genoeg mensen zijn, toch Gilles? Want ja, de, de grote helden op de zee, daar zijn jullie altijd naar op zoek, hè? Zeker, want als het uh, op mij zou moeten afhangen, dan uh, komt het niet goed, denk ik. Uh, maar wij zijn altijd op zoek inderdaad, naar verwilligers die, uh, uh, ja, die dit bijzondere werk zouden willen invullen... Um, het is ook best wel, uh, je moet wel uh, iets, iets uh, willen investeren, zeg maar, uh, wil je bij de KNRM een uh, uh, bijdrage leveren. Uh, wat wij altijd zoeken zijn uh, opstappers. Uh, dus zijn zeg maar de redders uh, aan boord uh, Die uh, bij actie uh, inzetbaar zijn uh, Wil je opstappen worden Dan, uh, dan uh, zit daar best wel een traject aan vast Dus je moet ook willen investeren in de KNRM En de KNRM wil ook heel graag in jou investeren uh, Maar dat begint natuurlijk altijd Bij de eerste kennismaking Dus uh, iedereen die denkt, nou dat lijkt me wel wat Of ik heb er altijd wel iets over uh, in zijn hoofd zitten Kom gewoon een keer langs En uh, het kan vandaag natuurlijk, we zijn hier allemaal uh, Lukt het vandaag niet Dan dus zijn we uh, elke maandagavond in het boothuis uh, aanwezig En uh, om de zaterdag op de zaterdag de ochtend aan het oefenen. Dus uh, kom gerust langs en dan kom eens kijken en dan praten we graag verder. Ja, jongens, nou, ik uh, hoop dat jullie uh, er wat van hebben geleerd. Het enige wat ik nu uh, zou willen zeggen is. Uh, kom allemaal naar het strand om je te informeren over het uh, nuttige werk en het uh, zware werk van de, de mensen van de KNRM. Het wordt toch allemaal maar gedaan. En uh, ja, wordt donateur of wordt held op zee. Of uh, zoals de burgemeester net zei, redder aan de wol. Ik wil uh, jullie inmiddels niet meer. Ja, we zijn er nog, Dolly. Waar zitten oh, we, we zitten ademloos te luisteren naar al die mensen aan de microfoon. Ja, geweldig, geweldig. Is het, is het gezellig druk daar? Het is, het is heel gezellig, daar. Uh, ja, er zijn uh, zat mensen. Mensen zitten lekker een kopje koffie te drinken. Ze bekijken de mini-tentoonstelling. Ik uh, heb me net laten informeren over de vroegere reddingsmethodes... over het wipperen door de eeuwen heen. Het is dus hartstikke leuk om eens te zien hoe dat in het verleden allemaal ging, toen er nog niet van die trauma-helikopters en dergelijke waren. En uh, ja, er staat hier een tafel met allemaal leuke dingen. Ik weet niet of het, of het te koop is, of dat je het krijgt als je, je inschrijft. Het is allemaal te koop, hoor ik net. Allemaal mooie artikelen. En er is gewoon een hele leuke stemming. Je kan ook nog wat vaardigheden proberen, wat testen. En uh, jongens, kom gewoon en uh, steun ze! Ja, dus iedereen uh, moet gewoon uh, nu nog even komen naar uh, Beach Club 10. Ja, natuurlijk. En anders gewoon bij de radio blijven. Zo so is het. En uh, tot ja. aan vier uur is hij van harte welkom. Nou hoor ik, ja. uh, Dolly, dat uh, de boot de Annapolis uh, nog uh, opgeknapt wordt en misschien uh, ja, over een uh, nou, klein uurtje het alweer doet. Betekent het nog ja. dat hij toch nog uh, eventjes het uh, water op gaat of niet? Nou, dat, dat kijk, als hij uh, binnen nu en uh, een uur uh, gerepareerd is, uh, dan zouden waarschijnlijk wel ...een testvaart komen, maar daar kan natuurlijk niemand op mee... ...omdat je niet weet wat je te wachten staat en wat er gebeuren gaat. Dus daar worden geen risico's meegenomen... ...en dan moeten de mensen dus echt wachten op de inhaaldag... ...die uh, TZT uh, georganiseerd zal worden. Oké, okay, dankjewel Dolly voor je bijdrage. Ja, in, uh... En ik wil nog even uh, Gilles, Heijn en onze beste burgemeester even bedanken voor hun bijdrage. Ja, die danken wij ook. En uh, mogen we zometeen in de volgende uur nog even bij je terugkomen? Oh, ik dacht dat ik nu naar de studio kwam. Nou, mag ook hoor. Mag ook hoor. Ja, kijk maar, kijk maar, kijk maar. Ik vind alles best. Jij, ja, hoor? Ik vind het prima. Oké. Okay. Ja, maar... In is goed Acht, maar, al dacht, u. Ik, dan u. Uh, dan ik jullie weten. Oké, okay, ja? dankjewel. <totstuk> Hoi. Oké, okay, bye bye. Doei.